Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Over het katshuisoverleg tussen leden van het kabinet en OMT-deskundigen vanmiddag... is na afloop niets bekendgemaakt. Er is besproken of er 28 april al versoepelingen mogelijk zijn. Volgens ingewijden is het kabinet daar iets positiever over. Komende dinsdag wordt een besluit verwacht. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen 24 uur 10 overleden coronapatiënten gemeld. En dat is het laagste aantal sinds september. In Groot-Brittannië hebben ruim 32 miljoen van de bijna 67 miljoen inwoners tenminste één prik gekregen. En de helft van de volwassenen in de Verenigde Staten is nu minstens eenmaal gevaccineerd tegen corona, meldt het Amerikaanse RIVM. 130 miljoen mensen vanaf 18 jaar hebben een inenting gehad en bijna 84 miljoen mensen, bijna een derde van de volwassen bevolking, is volledig gevaccineerd. De burgemeester van Breda zegt tegen de NOS... dat hij achter het testevenement staat van aanstaande zaterdag. Daar mogen 10.000 bezoekers deelnemen aan een fieldlab-test van Radio 538. Volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Een petitie om die oranje dag af te blazen... is meer dan 280.000 keer ondertekend. Het aantal neemt nog ieder uur toe. Een arts van het Amphia-ziekenhuis in Breda is die petitie gestart. Vier ziekenhuisbestuurders en de grote zorgverzekeraars onder andere denken overigens dat de zogenoemde testsamenleving, waarvoor nu die experimenten zijn, er helemaal niet komt. Ze schrijven in een open brief aan minister De Jonge dat het er nu naar uitziet dat vanaf juli alle mensen die dat willen zijn gevaccineerd. En dan zullen ernstige complicaties bij corona nog maar zeer beperkt voorkomen. Een ziekenhuisopname dus ook, schrijven ze. En Max Verstappen heeft in Italië zijn elfde zegen in de Formule 1 behaald. Hij versloeg in de Grand Prix van Emilia Romagna... Lewis Hamilton van Mercedes en Lando Norris van McLaren. Het weer vannacht 3 graden, morgen wisselend bewolkt... later een enkele bui en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging...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 Luisteraars, Welkom bij Peaceful Radio Show 1434. Mijn naam is Benno Veugen. uw gast hier in de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Door deur is het eerste album wat we gaan draaien. Komt uit Canada van de artiest, componist Frans Couture. Een man die uh, toch heel veelzijdig is. Dat blijkt ook wel uit dit album heel anders dan zijn andere albums. En uh, op de playlist te lezen via uh, website... peacefulradio.info Dan zie je bochai, ik weet niet hoe je het uitspreekt... het zijn... dit is van François... zijn um, website... waar je ook zijn andere albums kan zien. En misschien ook wel een stukje kan luisteren... en dan merk je vanzelf wel... dat het uh, buitengewoon gevarieerd is... wat deze François maakt. Op twee Jane Jensen... Jensen uh, en en uh, dat is... Uh, Natuurlijk ook hele andere muziek. Daar gaan we naar luisteren. En, uh, zij heeft uh, ook wel een, een heel fraai album gemaakt. It's You Love. Dat is uh, het eerste track van dit album. Dan op nummer 4 uh, Vincent Boont, de Nederlander. Met zijn nieuwe album Tales from Atlantis. Daar begonnen we vorige week mee. Een goede bekende een van ons is Steven Halper met Deep Theta 2.0. En uh, dat was in, dan hebben we het eigenlijk over 2013, 14, jaar getijden. We sluiten af met Pravoel, die spreekt ook Nederlands. Mirror of the Heart. En de track heet I Saw You. Nou, en ik zie je terug aan het andere kant van het nieuws voor nog een uurtje. PSO Radio Show 1434.